8 uur, het NOS-journaal. Hallo, Duivenee de Wit. Honderden overheidswebsites niet meer betrouwbaar. Storm Lee halveert olieproductie in Golf van Mexico. En Robin Haase uitgeschakeld op US Open. De betrouwbaarheid van honderden overheidswebsites is niet te garanderen. Dat heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken vannacht gezegd op een persconferentie.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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 3 september en de vlag kan uit. Want San Marino is met 11-0 verslagen. Straks een gesprek met de maker van goal nummer 11, Wijnaldum. Robin Hazen moest het op de US Open opnemen tegen Andy Murray. Straks gaan we daarover praten met Marcella Mesker. Maar eerst gaan we het hebben over de onveilige overheidssites. Het is niet te garanderen dat het gebruik van honderden overheidssites veilig is. Dat zei minister, minister Donner na crisisoverleg rond beveiligingsproblemen bij het bedrijf DigiNota. DigiNota regelt de certificering van overheidssites. Op hun systemen werd in juli ingebroken door hackers uit Iran. Minister Donner lichtte vannacht de problemen toe. Als je naar een overheidssite gaat, ga je ervan uit dat je op de site komt waar je denkt dat je komt...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 Dat zei de minister. Brenno De Winter is IT-journalist. Meneer De Winter, moeten we ons zorgen gaan maken? Nou, zorg maken is nooit goed, maar dit is wel heel ernstig. Um, dit betekent eigenlijk dat als we op een overheidssite zijn, we eigenlijk niet meer gegarandeerd krijgen dat je ook daadwerkelijk op die overheidssite bent. Ja, dat zegt de minister ook. Ik kan het niet voor 100% garanderen. Nee, maar um, het, is niet, uh, het is niet 100% of 99%. Het, het gaat erom dat uh, de waarmerker. Niet meer te vertrouwen is. Dus alles wat van die waarmerken vandaan komt, moet gewoon als onveilig worden beschouwd. En dat is toevallig wel heel veel van de overheid. En wat nu? Wat, wat is dan het advies? Nou, wat, wat de minister nu gaat doen, is nieuwe certificaten laten maken, waarschijnlijk bij een ander bedrijf. En tot die tijd heeft Nederland de regie overgenomen van dit bedrijf. Ja, en dat betekent dat we even moeten wachten tot het moment dat we zeker weten dat er uh, nieuwe certificaten zijn die wel te vertrouwen zijn. En duurt dat lang trouwens voordat die nieuwe certificaten er zijn? Nou, ik, daar gaan wel dagen overheen. Want wat een van de dingen die nodig is om zeker te weten... dat je bij de juiste partij bent, is dat die partij zichzelf ook identificeert. Bijvoorbeeld met de uittreksel van de Kamer van Koophandel. Nou, zo'n procedure kost gewoon even tijd. En, en, en van welke sites moeten we nu dan eventjes wegblijven? Nou, waar het in ieder geval hier om gaat, dat zijn overheidssites, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst um, uh, DigiD-achtige sites. Dus, dus waar je op kunt inloggen met je DigiD. Uh, de Rijksdienst voor het wegverkeer. Dan ziet het er trouwens naar uit dat de Belastingdienst waarschijnlijk al een nieuw certificaat heeft, maar ik weet niet of dat overal voor geldt. Nou, als de overheid daar duidelijke over kan geven, van nou, dat is allemaal nu voorbij. Ja, dan, dan kun je daar weer met een gerust hart naartoe. Want ik zit thuis en ik denk, nou ja, dit weekend, mooi weekend. Uh, het gaat uh, vanavond laten regenen, dus dan kruip ik eens achter de computer. En ik wil uh, bijvoorbeeld iets veranderen met de zorgtoeslag... omdat er iets uh, is gebeurd met mijn kinderen of zo. Um, kan ik dat dan doen? Ja, op zich kan dat technisch wel. Um, het hangt er vanaf welke webbrowser uh, je hebt... Op, uh, of je wel of niet een waarschuwing krijgt. En dat is natuurlijk zo onzeker dat ik daarom zeg... van, nou, wacht nou even tot het duidelijk is dat alle sites weer veilig zijn. En wat gebeurt er trouwens ondertussen bij dat bedrijf... dat dat tot op heden verzorgde, wat we ook in beeld zagen... gisteravond op tv, Diginota? Ja, dat bedrijf wordt nu eventjes niet meer bestuurd... door de mensen van dat bedrijf, maar door mensen van de, van de staat... van het ministerie waarschijnlijk. Dat is eigenlijk gewoon even genationaliseerd. Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Er is echt keihard ingegrepen. Daar heeft op een gegeven moment een team voor de deur gestaan... en die hebben gezegd, wij voeren vanaf nu de regie. En dan zegt Donner daar nog redelijk vergoeilijk bij. Um, en zij hebben daar goed aan meegewerkt. Ja, dat, dat hoor ik ook nog wel eens bij verdachten. Dat de verdachte goed heeft meegewerkt. Ja, maar het is, dat, is het niet bijna onbestaanbaar dat de overheid dat moet overnemen van, van zo'n bedrijf? Ja, het is natuurlijk heel wild dat, dat er een Nederlands bedrijf is, dat is overgenomen door een Amerikaans bedrijf, dat namens de staat der Nederlanden handtekeningen mag zetten? Is het is trouwens in de, deze uh, kwestie? Want we proberen het nu op te lossen en te kijken wat er voor ons als burgers allemaal aan de hand is. Maar is er in deze kwestie eigenlijk ook iemand iets te verwijten? Valt de overheid iets te verwijten? Valt dat bedrijf iets? te verwijten? Uh, nou, de overheid heeft, heeft relatief uh, langzaam gereageerd. Wel, trouwens toen het strafrechtelijk onderzoek werd gestart... is er heel hard gewerkt. Uh, maar er is in het begin toch een beetje met ontkenning gereageerd. Het bedrijf DigiNota uh, is misschien toch nog wel uh, de meest kwalijke. Want die hebben vanaf 19 juli, deze, toen ze dit ontdekten... de hek geheim gehouden. Ja, en daar zijn wij allemaal de dupe van. Maar nog veel meer de mensen in Iran die dus dachten dat ze veilig konden internetten... en naar bijvoorbeeld je Gmail gaan... en dat het hele regime daarmee luistert. Ja, en natuurlijk uh, begint het bij het regime in Iran. Zij hebben de inbraak gedaan. Ja, en, en dat is natuurlijk het meest fout. Ja, precies. Maar goed, daarnaast zit het bij dat Diginota, die houden dat uh, vervolgens geheim. Ja. De donnen moet daar eigenlijk boos op zijn. Gaat hij moet hij daar een soort van aangifte doen? Of wat, hoe gaat nou, dat? Nou, kijk, de, er loopt nu al een strafrechtelijk onderzoek. Uh, en ik heb gisteren een aantal strafrechtadvocaten gesproken en die zeggen van ja, op het moment dat er in Iran bijvoorbeeld dissidenten worden omgebracht en je kunt dat terugbrengen tot deze hek en het geheim houden daarvan, dan vallen de bestuurders van dit bedrijf... strafrechtelijk ook nog wel verwijten te maken, zoals dood door schuld. Nee. Dus dat is, best wel, dat is best wel streng en heftig. Ja, maar voorlopig uh, zit het nog in de onderzoeksfase. Het wordt nu allemaal uitgezocht. Ja, inderdaad. En uh, nu is het vooral even, denk ik, technisch de problemen oplossen... en zorgen dat we natuurlijk zo snel mogelijk... weer betrouwbare certificaten krijgen ja. van een andere bron. En dat duurt nog eventjes, heeft u net uh, geschetst. Want dat, die, die schrijf je ook niet zomaar, zo'n certificaat. Want wij, wij doen er makkelijk over alsof het een papiertje is... wat je uitdraait en een handtekening onderzet. Ja, maar dat die, is software. Ja, dat, digitaal is dat ook wel zo. Maar de procedure eromheen moet natuurlijk helemaal kloppen. Want anders is dat waarmerk helemaal niks waard. En dan devalueren... Je al die andere certificaten ook weer. Dus dan zou je het probleem zeg maar verschuiven. Je moet nu zeker weten: als bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam een certificaat aanvraagt. Dan moet je zeker weten dat dat ook is aangevraagd door de gemeente Amsterdam. Ja. En wat misschien nog wel heel opmerkelijk is... is um, wat ik zelf al had verwacht is dat men twee certificaten zou hebben... dat als er met één iets is, dat je de andere voor in de plaats zou hebben. Ja, en die, die, die dubbeling die eigenlijk heel gewoon is... bij dingen die voor kritieke infrastructuur belangrijk zijn... die blijkt er niet te zijn... En wat ook wel heel pijnlijk was... ik kreeg donderdagavond een e-mail in handen... en daarin zei het eh, ministerie van Binnenlandse Zaken... beste medeoverheden, zou u eens willen gaan kijken... welke certificaten u heeft, voor welke processen... en wat er zou gebeuren als dit zou uitvallen. Ja, en... Dat hoort natuurlijk gewoon in, in, uh, in plannen rond uh, continuïteit uh, thuis. Dat soort dingen horen al klaar te liggen. Ja, zoals je al rampenoefeningen hebt, moet je hier eigenlijk ook op voorbereid. Ja, zijn. nu moeten dus ambtenaren van bijvoorbeeld gemeenten dus dit weekend overwerken als het gevolg van dat dit nog niet eerder in kaart is gebracht. Ja, nou, snel aan de slag uh, allemaal. Ik dank u wel, meneer De Winter, voor de toelichting. Fijne dag. Nederland. Nederland scoorde 11 keer en dat is een record. Robin van Persie die maakte de 4 tegen San Marino. Maar het slotakkoord kwam van een debutant. Giorgino Wijnaldum die maakte de 11-0 en hij was er beduust van. Ja, mooi score, kort, maar uh, toch mooi. Ja, want Je zit naar de kant te kijken naar een soort galavoorstelling. Hè? Kinderen in een snoepwinkel. Ja, precies. Uh, ik zag heel mooi voetbal, mooie combinaties, mooie goals. en uh, ja, was geniet op de bank. Hoe was het in de eerste helft? Want het begon heel goed en toen ja, kakt het wat in. Ja, ik denk dat het heel goed begon. Uh, we maken snel de goals. Alleen na de spelen we slordig en dan zie je toch dat het wat minder gaat. En ja, Dat hebben we de tweede helft denk ik weer opgepakt. Heb je heel erg gehoopt dat je mocht invallen in deze wedstrijd? Ja. Omdat er zoveel ruimte lag. Ja, ik denk het wel. Ik denk als je ziet hoeveel ruimte er ligt en hoeveel goals er vallen... dat je er wel hoop dat je mee mag doen en kan proberen te scoren. Kan proberen en dan lukt het, hè? Ja, precies. Mooi. Ik had niet lang nodig. Nou, als jij hier in een ander shirt bent dan het PSV-shirt... schrijf je hier altijd historie, hè? negatief of positief? Ja, negatief is verleden tijd, dus daar ga ik niet meer aan denken. Maar het, is, uh, het is positief, het is mooi. Kun je omschrijven, hè? want wat nu zien we het echte Nederlands elftal. Hè? Nu zien we hoe goed deze jongens kunnen voetballen. Hoe dat is om daarin te zijn? Ja, heel mooi. Ik denk dat voor elke spelen wel mooi is... om in het Nederlands elftal te spelen. En uh, dat je gewoon uh, heel veel kan leren van die jongens hier. zo. En, ja, daarom ben ik gewoon blij dat ik hier mee mag doen. Is debuut maken en doorbuit maken een Nee, ik denk het wel. Ik heb het, uh, ik heb het vaker gezegd en gewild. Maar het is nooit gebeurd en nu gebeurt het uiteindelijk. Je zegt, ik denk het wel. Ik ben eigenlijk wel zeker. Ja, precies. <laughs> dit is dromen, toch? Ja, precies. Zeker. Met je ogen open. Ja, klopt. Meestal als je dit doet, uh, word je wakker. <laughs> Het is in tech, dat is mooi. In de rust hè, werden die jongetjes van onder 17 gehuldigd. En toen dacht ja. ik, ja, dat zit je nog niet eens zo heel ver vanaf. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden dat nee, je ook nee, in zo'n team speelt. klopt uh, drie jaar geleden. Ja, is inderdaad niet zo lang. Alleen, hebben uh, hebben iets gedaan wat wij niet gedaan hebben. Dat is mooi. Oké, okay, maar je hebt je, tijdens je debuut een goal gemaakt. Het was een fantastische voetbalavond. Nee, ja, precies. Zeker heel mooi. Voor mij kan het niet meer stuk. De debutant in oranje, Giorgino Wijnaldum. Hij was in gesprek met onze verslaggever Ronald van der Geer. Nortzie Jazz op Curaçao, dat is een groot succes. Dat gaan we zo behandelen. Even eerst informatie zijn twee ongelukken. Op de A7, Groningen richting Heerenveen. Tussen Beesterswaag en Tijnje en tussen Oude Hask en Jauren. En op de A13 Rijswijk richting Rotterdam... ter hoogte van de TU Delft is de afrit afgesloten... in verband met een politiecontrole. En in het hele land, met uitzondering van het Westen... moet u rekening houden met mist. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Voor de tweede keer wordt dit weekend... het Curaçao Sea Jazz Festival gehouden. Dit jaar is het nog iets groter van opzet dan vorig jaar. En er staan grote internationale namen... zoals Earth, Wind Fire, Cheek Sting en Stevie Wonder. Ondanks een relatief hoge prijs is het festival zo goed was uitverkocht. Ron Holman bezocht de eerste avond. En zoals dat bij een festival eraan toe gaat, je moet er even wat voor doen om er te komen. Zeker bij dit soort grote aantallen mensen. Voor Curaçao ongeveer 10.000 op een avond. En dat wil eh, toch wel behoorlijk wat zeggen logistiek gezien, want dat is, zij zien het totaal niet op berekend. Dus je moet even een eentje lopen voordat je uiteindelijk eh, bij dat festival bent. Eentje lopen hè? Ja, natuurlijk. Wel ervoor over, hè, voor zo'n festival? Ja, nou, van alles over en over. Mijn ja. hele familie zijn we hier naartoe. Ja, u, woont u op Curaçao? Ik woon op Curaçao, ja. ja. Komt u nog een voor een speciale gast of een speciale artiest? Oh, Sting, Urtement en uh, oh, natuurlijk ja. Stevie Wonder. Ja, oké, mooi. Ja, ja. ja. Wat vindt u overigens van uh, het bedrag dat u moet betalen? Het is een behoorlijk uh, wat geld, hè? Als ik, als ik naar Las Vegas ga, betaal ik voor één... Artiest, 100 zoveel dollar. Ja. En hier krijg ik zoveel voor het bedrag. Nou, ik kan, kan me geluk niet op. Vorig jaar was ik er ook al. Dus uh, en het is me zo goed bevallen dat ik besloten heb ik nog eens een keertje te doen. Ja. Want komt u uh, niet uh, van hier? Nee, ik ben uh, uit Suriname. Uit Paramaribo. Coronie. Even vandaan, even een eentje reizen. Ja, dat is nog wel wat re reizen, want vanaf coronie. Ik had ook naar Brazilië kunnen gaan bijvoorbeeld. Daar heb je natuurlijk ook een groot festival. Ja, maar uh, hier heb ik mijn zonen. Dus heb ik huisvesting. En na toch uh, zeker zo'n 20 minuten lopen... kom je dan eindelijk bij het uh, terrein waar het uh, festival wordt gehouden. En de muziek komt je daar al echt tegemoet. MUZIEK Meneer Elias, Gregory Elias, de motor achter uh, Bon Intention, de stichting die het uh, Noordse Jazz Festival naar Curaçao uh, heeft gehaald. Uh, Wij zijn inmiddels een jaar verder. Uh, hoe kijkt u eigenlijk op dat afgelopen jaar terug? Um, het eerste jaar heeft bewezen dat je het kunt doen. Met behulp natuurlijk van heel veel goed bedoelende mensen en, en, en professionals. U ja, heeft er uh, eigenlijk uh, toen bij het begin gezegd: van Ik uh, ga daarvoor voor drie jaar. Dat is nog steeds zo? Ik ga ervoor voor de lange termijn. Maar je moet het inbouwen in de, in de, in de, in de overeenkomst die ik heb gesloten met Mojo. Moet je uh, bepaalde momenten inbouwen waarbij beide partijen kunnen zeggen... Joh, het, is, het is verantwoordelijk om door te gaan of niet. En ik denk dat we, als we het succes van dit jaar kunnen... Even naar de volgend jaar, dan kunnen we weer verder kijken. Maar zoals het ernaar uitziet, zal dit een, hopelijk een blijvend iets gaan worden. Ja, dat is toch nog enige, enige twijfel? Voor mij niet, maar je hebt met zoveel factoren te maken. En, en, en je, moet, je moet toch een slag om de arm halen. Maar ik, op papier, ik denk dat we de zaak redelijk onder controle hebben. Nou is een dagprijs, hè? Dat, 180 dollar. Dat is een behoorlijk bedrag. 369 uh, schulden. Voor de gemiddelde Antilliaan, gemiddelde Curaçao, daar is dat een beetje een hoog bedrag. Maar daar is een regeling voor getroffen, begrijp ik. Een kredietregeling, je kan op krediet uh, kopen op termijn. Is dat eigenlijk wel verstandig? Nou, het is usanse hier in de buurt. En is dat verstandig? Het is in ieder geval een, een, een, een gebaar van, van de organisatie naar zoveel toe die daar gebruik van willen maken. Maar raar genoeg hebben dit jaar maar een, een 200, 250 mensen van gebruik gemaakt. Waar kijkt u nog het, het, het meest naar uit? Uh, ik, ik vind het een eer dat iemand als Sting uh, dit eiland bezoekt. Nou, daarnaast komt natuurlijk uh, mijn grote held Stevie Wonder. Dat is bijna, zelfs voor mij, en ik heb die man een paar keer gezien... maar het is voor mij een, een droom om hem in de achtertuin te zien. Hij gaat vanavond er twee en een half uur. Want hij heeft gewoon ook gemeld aan management. Zeg aan de jongens nou, dat ik het allergister zo betrek. Nou, dat vind ik zo mooi. Oh dat vind ik zo mooi. You Thank you, Curaçao. Thank you. Thank you, dat zei de pianist Danilo Perez. En daarvoor hoorde je Gregory Elias.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 gouverneurs van Louisiana en Mississippi hebben ook de noodtoestand afgekondigd. Dus ze zijn wel ergens op voorbereid dit weekend in het zuiden van de Verenigde Staten. Correspondent Wessel de Jong was dat. Dan, uh, we blijven eigenlijk in Amerika. De US Open gaan we behandelen met Marcella Mesken. Goedemorgen Marcella. Goedemorgen. Robin Haase die, uh, speelde gisteren de tweede ronde. De US Open tegen Andy Murray. Uh, twee sets goed gedaan en toen ging het licht uit. Ja, zo zou je het een beetje kunnen noemen. Hij speelde ongelooflijk hoog niveau, Hazen. Uh, Zijn voorhands in de eerste twee sets waren fenomenaal. Heel veel power erin, uh, snel genomen. Uh, onhoudbaar voor, die werd, uh, voor Murray, die eigenlijk alle kanten op werd gespeeld. Service van Hazen was, uh, was heel gevaarlijk, daar deed hij Murray pijn mee. Ja, en de overtuiging, het zelfvertrouwen, dat spatten van Hazen af. Hè, want hij is in goede doen. Eerste toernooizegen gewonnen in Kitsbu een maand geleden. Afgelopen week nog een halve finale op de hardcourts van Winston Salem. Um, ja, Dus alles zat mee. Voorbereiding goed. Eerste ronde perfect gespeeld. Dus hij ging ervoor. En dat was te zien. 7-6 en 6-2 stond hij voor. Murray was kansloos. Nou is Murray wel een, uh, een slow starter... Je weet bij de schot ook nooit met welk been hij uit bed is gestapt. Nee. Heeft hij er zin in? En dan zie je hem zo shokken. En dan denkt hij van, oh, ik moet echt mijn best doen... want Haas is goed vandaag. Ja, en dan ineens weet hij die knoppen om te draaien... in het begin van de derde set. Dan beseft hij, ja, nu moet ik aan de bak, want anders lig ik eruit. En bij Haas zie je dan, na twee uur en één minuut spelen... ja, leverde hij zijn service met een dubbele fout in... ja, dat dan het fysieke element denk ik, toch gaat meespelen. Murray is fysiek ijzersterk, is heel constant, heel vast... En voor Hazen om in een best-of-five, je moet dus drie sets winnen... tegen de nummer vier van de wereld, het op zo'n hoog niveau vast te, halen, vast te houden. Ja, dat, dat, dat leek heel moeilijk voor hem. Ook na de tweede set kwam even de visio de baan op. Hij had een beetje last, uh, leek het, van uh, zijn hamstring en van zijn lage rug. Werd een beetje gestresst, uh, ging daarna rustig verder. Maar verloor toen tien games op rij, 6-2, 6-0 voor Murray. Nou ja, toen gaf hij natuurlijk geen cent meer, toen hij in de vijfde set ook nog eens met 4-0 achterkwam, denk je, nou ja, dit is nu echt helemaal voorbij. Toen werd het nog 4-4, toen kwam er weer zo'n adrenalinestoot van Hazen... waar die ja, onbekend staat. En toen verloor hij op het nippertje met 6-4 in de vijfde set. Dus ik denk dat het fysieke element ook eh, vooral in die laatste drie sets... om dat niveau vast te houden, toch een rol heeft gespeeld. Maar dan kan je misschien ook wel concluderen dat Hazen wel zo goed is... dat hij misschien tegen top 10 aanzit. Ja, uh, kijk, hij staat nu 41 op de wereldranglijst. Uh, top 20 potentieel, dat heeft hij toch wel, hoor. Um als we allemaal een stukje terugkrijgen in de geschiedenis... hij is er anderhalf jaar uit geweest, op een heel belangrijk moment. Hij was jong in zijn carrière, up and coming. Toen knieoperaties gehad, anderhalf jaar eruit. Helemaal opnieuw beginnen. En dan binnen een jaar weer in de top 100. En dat half jaar daarna in de top 50. Ja, dat bewijst dat je, dat je iets hebt in je. Mentaal gezien is, is hazen gewoon... Uh, bijna on-Nederlands. Hij heeft ook een bepaald vertrouwen, een bepaalde overtuiging in zich. En uh, soms, uh, uh, noemen mensen dat wel. Ja, hij is een beetje tikje arrogant. Wat hij zegt steeds meer: oh, dat ga ik wel winnen. Maar ja, dan wint hij ook. Dus dat, dat is gewoon een, een vorm van zelfvertrouwen. Wat wat, wat, wat, wat je gewoon heel erg nodig hebt aan de top van de topsport. Ja. En dat heeft hij. Ja. Moeten we het nog ook even hebben over de vrouw? Was Jarapova gisteravond? Sharapova eruit, nummer drie van de plaatsingslijst... in een mooie partij tegen de Italiaanse Flavia Panetta. Als 26e geplaatst, dus niet zomaar iemand. Ervaren speelster, 29 jaar, negen titels achtste US Open bezig. Heeft alles in de top 10 gestaan. Dus het was een prachtige partij. Slim spel van de Italiaanse. Eh, ja, die het powerspel van Sharapova goed kon belopen. Slim speelde, een kort balletje. De rally's aan de gang hield. En eh, ja, Sharapova's druk kon weerstaan. Dus 6-4 in de derde set. Een thriller. En eh, nu bij de vrouwen de nummer 3 eruit. Nummer 5, nummer 6, nummer 8. Dus eh, zijn er niet zoveel meer over. Nee, nou, nog wel voldoende hoor. Serena over... Williams bijvoorbeeld. Precies. Ja. Nou, dat horen we allemaal vandaag, want er worden vandaag weer volop wedstrijden gespeeld. Hier op Radio 1 van jou, want jij houdt het allemaal voor ons scherp in de gaten. Dankjewel Marcella. Marcella Mesker was dat. Zo is het tijd voor Peter en Mieke. Die gaan het onder andere hebben over rijke Amerikanen die meer belasting willen betalen. De motorclubs en de wolf. Tot zo. Kredietcrisis, schuldencrisis, duizenden meningen. Hoe ga je daar als belegger mee om?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 Lee verplaatst zich langzaam richting de Amerikaanse zuidkust... en gaat gepaard met zware regenval. Plaatselijk kan zelfs een halve meter vallen. En een Duitse vierboot heeft op weg naar het eiland Sult... in de Noordzee urenlang vastgezeten. Het schip liep gisteravond vast... omdat de kapitein de waterstand niet goed had ingeschat. Om half zes vanochtend kon de 32 meter lange vierboot weer verder varen. 89 mensen hebben de nacht aan boord doorgebracht. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline...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 Verder schijnt af en toe de zon en weet de temperatuur nog aardig op te lopen. In het oosten kan het mogelijk zomers warm worden met temperaturen van meer dan 25 graden. Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie. Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwsshow. Het is drie minuten over half negen. Wat gaan we doen om negen uur? Een gesprek met Pieter de Jong over angstcultuur op de werkvloer. En dat allemaal naar aanleiding van de Leidersweg... van de voormalige burgemeester van Schiedam, mevrouw Verver... Het tweede onderwerp is uh, eten. Ik weet niet of u wel eens bij El Boelie hebt gegeten. Nou, vast niet, want je komt er niet tussen en nu kan het niet meer. Maar er is wel een film over dit moleculaire koken. En wij gaan eens vragen aan topkok Robert Kranenborg... wat hij daar nou van vindt. Daarna twee gasten die elke kant belichten van het Turkije-Israël-conflict. Dat is opgeleid En uh, de terugkeer van de wolf in Nederland. Zijn we er blij mee, of niet? Om tien uur komt Henk van Os verhalen vertellen over... de over ja, van alles en nog wat. Hij heeft een klein boekje... Uh, Hoe noemt hij het nou? Rariola of zo Ja, Curiosa. Hij heeft eens gekeken... wat heb ik allemaal nog liggen? En ik kom er toch niet meer naartoe om daar nog een ja. dikke boek over te schrijven. En nu heeft hij het allemaal gewoon eens een keer bij elkaar gezet. Maar goed, altijd leuk, Henk van ons. Vind ik tenminste. Pieter Steins doet de boekrubriek... want het literaire seizoen is ook weer begonnen. Het manuscript naar deze, dit weekend. En we hebben Rasha Peper uitgenodigd. Een schrijfster. En die heeft een heel mooi nieuw boek geschreven. Goed, zometeen gaan we het hebben over de harley Davidson, de angst voor de Harley Davidson. Maar eerst, ja, text me. Text me, precies. Met die woorden, namelijk riep de steenrijke Warren Buffett... begin augustus het Amerikaanse congres op... om in deze economische crisis het geld weg te halen... waar het kan worden gemist, namelijk bij de allerrijkste. En niet bij de midden- en lagere klassen... die door de bezuinigingen meestal al heel hard getroffen zijn. Vermogende burgers uit verschillende Europese landen... besloten Buffett na te volgen. Waaronder deze week een groep van 50 Duitse miljonairs... die bondskanselier Merkel ook hebben gevraagd de belasting voor de allerrijkste te verhogen. Alleen de Nederlanders, die hoor je eigenlijk helemaal niet. Voormalig Robeco Topman en miljonair Jaap van Duin... vindt dat onbestaanbaar in het jubileumnummer van het maandblad. Nee, maandblad, volgens mij is het een jaarblad, hè? Ik weet het, ik niet. Weet het eigenlijk ook niet. Weet ja. u dat, meneer Van Duin? Nee, dat weet ik niet. Nee, volgens, nee. Mij, nee, volgens nee. mij... Nou, ik weet het ook niet. Ik weet het, niet. Uh, het blad in ieder geval, miljonair, noemt hij het... terugploegen van rijkdom in de samenleving. Gewoon een kwestie van beschaving. Goedemorgen, meneer Van Duin. Goedemorgen. Uh, wat zou van Buffett nou eigenlijk het motief zijn geweest... om dit zo aan plein publiek te zeggen? Zeg, jongens, het is mooi geweest. Uh, nou belast ja, me maar. Uh, Bush heeft in 2003 de belastingen voor de rijken verlaagd. On-Amerikaans, want uh, traditioneel betalen Amerikanen... veel meer de rijken dan, uh, dan ze nu doen. Uh, Kennedy die had een hoogste tarief toen hij president werd. hoogste tarief was... 91 procent. Echt waar? Ongekend voor Nederland. Dat heeft die vraag van 91, naar 70 procent. Dus Amerika heeft een traditie waarbij de rijken meebetalen. Onder Bush is dat compleet afgeschaft. Het is onder de 50 procent gezakt, toch, geloof ik? 32 procent. Oh. En daar ben je pas, uh, bij, nee, 35% procent moet ik zeggen, dan ben je pas bij 380.000 uh, dollar inkomen. In Nederland is het 52 procent. <laughs> ja. bij 58.000. Ja. Dus laten we zeggen, het is een lager percentage en het komt ook veel later. Ja, en Buffett zei ook nog... Uh, kijk, luister, mijn uh, topwerknemers worden inderdaad 32% be ja. belast. Maar uiteindelijk heb ik eens even naar mijn eigen belasting uh, gekeken. 70%. 17% betalen die. Ja. Hoe flikte ja. die dat dan? Ja. Nou ja, door al die aftrekposten. Uh, uh, Obama had een, uh, had een commissie ingesteld... Uh, onder voorzitterschap van Jeffrey Immelt, de baas van General Electric. Toen kwamen ze erachter dat General Electric 14 miljard winst had gemaakt in 2010... en 0 dollar belasting had betaald. Knap, hè? Dus door alle loopholes, alle aftrekposten... en het excuus was, ja, dat was maar eenmalig. Mm. Maar intussen dus. Ja, dus door die aftrekposten uh, werd dus Buffett zijn effectieve percentage 17%. Ja. Nou ja, dat is dus heel on-Amerikaans eigenlijk. In 1889 heeft de grote Carnegie, de staalmagnaat, een, een pamflet geschreven... En gezegd, iedere man die rijk sterft, sterft in schande. 1889. Rijken moeten tijdens hun leven hun geld weggeven. Kinderen moeten een beetje krijgen, voldoen om te leven. Niet, niet te gek doen. Uh, maak een fonds en geef het weg nog tijdens je leven. Uh, Carnegie was ervoor dat de successierechten in Amerika 50% zouden bedragen. Belast het maar weg, als ze zo stom zijn, om rijk te sterven. Mm. Dus en, het is een hele Amerikaanse traditie wel. Toch wel, ja. Want die, en waarom zou die Warren Buffett nou opeens weer die traditie opgepoetst hebben? Nou ja, omdat Amerika, ze betalen belachelijk weinig uh, belasting. Ik bedoel, de, de totale belastingopbrengsten zijn 30% van het nationaal inkomen. In Denemarken is het 48%, in Nederland 41%. Dus zij betalen de minste belastingen allemaal. En met name de rijken. Voor de rijken is dat in 2003 onder Bush verlaagd. En Obama heeft dat zo'n beetje moeten verlengen in die deal met de Republikeinen. Want anders kwamen ze er niet uit. En dus, dus dat is de reactie daarop. Ga nou een keer weer die rijken. Uh, zeker gezien het feit dat de inkomensverdeling in Amerika. Ongelijker en ongelijker is geworden. Het is nu de meest ongelijke in de laatste honderd jaar. Zou er ook een soort angst achter kunnen zitten? De rellen in Engeland bijvoorbeeld, ressentiment van mensen nou ja, die daaruit zijn. Die, die, die onrust op straat natuurlijk ja. gehad. Uh, Amerika is, of Engeland is natuurlijk een beetje een Amerikaans land in termen van mm -hmm. inkomensongelijkheid. Daar zie je dus ook de excessen natuurlijk bij de bankiers. Gewoon zijn eigenlijk gebleven. Uh, gewoon 10, 15, 20 miljoen. Pond inkomen in een jaar mm. na recessie bij banken die nog steeds, hè, Royal Bank of Scotland, die nog steeds staat zijn genomen zijn. Dus ja, er gaat misschien ook een beetje het gevoel krijgen van we moeten toch wel ons deel uh, uh, doen. Er werd een hoop landen gereageerd in Frankrijk, in Duitsland enzovoort. Maar zoals we al in de inleiding zei, uh, nee, in Nederland nee, hebben we toch geen nee, enkel uh, nee, nee. geluid. Nee, we gehoord. hebben in Nederland twee groepen. We, we hebben de, de rijke managers. Mm -hmm. En we hebben de rijke ondernemers. En wat natuurlijk heel opvallend is, de rijke ondernemers, Joop van der Ende voorop, die betalen wel terug. En, dus en die doet dat ook interessant natuurlijk, het, toch? Die ondernemers die, die zijn natuurlijk vaak met niks begonnen, hebben zelf hun rijkdom verworven. We, hebben daar niemand, we hoeven daar niemand dankjewel voor te zeggen. We hebben dat dus zelf verworven. Maar die geven het er wel weg, maar de Rijkman Groenings dus niet. Die houden het allemaal zelf. Rijkman Groenink, oude baas van de ABN AMRO. ABN AMRO, uh, Benning van Numico, Numico, 80 miljoen. Ja, die, kreeg, die kreeg 80 miljoen simpelweg omdat hij bedrijf verkocht, hè? Omdat het bedrijf verkocht, het was niet zijn verdienste... <lacht> nee. dat, dat, dat, mm -hmm. dat uh, Nestle dat, uh, of, uh, dingen, dat, dat, dat betaalde. Uh, en, en dus je ziet de ondernemers... Kijk, een ondernemer wordt nooit ondernemer om rijk te worden, althans, ja... Mijn vader werd het in ieder geval niet. En, en de meesten doen het omdat ze een idee hebben, omdat ze een mooi product hebben, omdat ze kwaliteit willen leveren. En die rijkdom is een soort bijproduct daarvan, zou je kunnen zeggen. Mensen gaan natuurlijk vaak bij een bank werken, omdat er veel te verdienen valt. Dus die focus op geld bij die mensen is veel sterker dan bij Joop van der Rende. Maar hebben wij eigenlijk wel uh, superrijken van het kaliber van buffet? Nee, nee. Buffett, is een, nee is een, uh, Buffett heeft zijn geld echt vriend met beleggen. Dus ja, is dat met... Zo? We hebben toch de familie bij. Nou ja, hebben... dat is het, dus het oude geld, dat hebben we. Dat zit dus in, in, in die, die, die familietrust. Hè? Ja. Dus dat wordt dan gewoon beheerd. Nou, die doen vaak ook heel, heel, heel goede dingen. Echt waar? Hè? Ja, die, die, uh, naar één goed voorbeeld, de Van Leer Foundation. Hè? Bernard Van Leer, Joodse ondernemer mm -hmm. na de oorlog. Uh, die heeft vanaf dag één de extra winst boven een bepaald percentage... wat in het bedrijf moest blijven... gaat allemaal naar Unicef uh, Kinderfonds. Mm -hmm. Jaar in jaar uit. Dus daar wordt dus niks in het bedrijf gehouden. Dat gaat allemaal uh, daar naartoe. Daar is een stichting voor. Dat geld wordt beheerd. En dat wordt dus jaarlijks uh, uitgekeerd... Uh, naar nou ja, mensen als uh, Godijn gordijn van TomTom. Tom, ook typisch mm. een ondernemer. Ja. En die geven het wel uh, weg. Die, die, die zeggen dus eigenlijk wat Carnegie doen, uh, Zij ploegen het weer terug in de maatschappij... Maar maar toch zegt u, onze miljonairs zijn gierig en egoïstisch. U neemt er bepaald geen blad voor de moed. Nee, mond. Dat, dat, dat, dat vind ik wel. Nederland heeft dus absoluut geen traditie, zoals Amerika dat wel heeft... om terug te doen, voor, vaak voor de lokale gemeenschap... Uh, als de maatschappij goed voor je is geweest. Dan heeft Nederland geen traditie in Amerika, dus wel. Uh, en dat gaat dus inderdaad al meer dan honderd jaar terug. Ja, en, Bij ons komt het nee. misschien nu op. Ik zou zeggen, dankzij iemand die Joop van Drenden heb je de kans dat meer zich aangesproken voelen. Z zijn er nog meer voorbeelden uh, van ondernemers echt? Die, want Joop van den is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Nou, voor wat, je, wat je in Nederland heel vaak ziet is dat ze... Ik bedoel, dat is nog wel een kant die, die vind ik op zich goed... Uh, dat de mensen die dus uh, rijk geworden zijn... dan ook vaak weer geld in uh, jonge ondernemingen stoppen. Ik hm. bedoel, ja, schiet me nou de binnen. Uh, eet die uh, Ruud Hendricks van Endemol. Die, die, nou ja, ik heb een, in een raad van commissarissen gezeten... En die investeert zijn geld. Hè? Die gaat op zijn fietsie uh, door Amsterdam. Ja. Uh, doet wat, wat Carnegie zei van leef eenvoudig hè, als rijken. En, en doet er wat nuttigs mee. Dus het kan ook nuttig zijn als je, als je jonge bedrijven daarmee stimuleert. Uh, Roel Pieper doet zoiets. Hè? Die investeert geld in. Maar nou ja, dat gaat lang die, die, die, niet altijd goed. Ik kan net zeggen, die is er bijna vier dagen. Dat ja. gaat, gaat heel vaak uh, fout. Maar dus dat is ook een manier om iets... Laten we zeggen, het hoeft niet allemaal naar liefdadigheid te gaan, maar het kan ook, nou, kan ook in productieve zin worden aangewend. Ja, ik kan natuurlijk, uh, als je heel veel geld hebt, zeggen... ik ga dat geven aan iets waar, waarvan ik denk dat het de moeite waard is. Ja. En je kan het, uh, laten we zeggen, via uh, belasting kan je dat ja. geld binnenkrijgen. Ja. Dat is natuurlijk nog wel een groot verschil. Want je kan je natuurlijk ook afvragen of een miljonair goed kan inschatten... wat, wat ons land nodig heeft. Misschien geeft hij het wel onverstandig weg. Of, nou ja, goed. Ja. Nou ja, dat is ook interessant. Wat, wat zou je in... moeten doen? Of, ja. Nou ja, kijk, bedoel, als je er van bovenaf naar kijkt... zou je natuurlijk moeten zeggen, kan beter via belastingheffing ja. uh, in die zin... dat dan, uh, laten we zeggen, het, het, het gebied beter bedekt wordt. Want iemand, een miljonair uit Leerdam, zou kunnen zeggen... ik ga het instituut in Leerdam steunen. En uh, ja, de maar goed, gemeente heeft weggehaald. gehad. Maar belasting is niet erg populair bij de rijken nee, en, dus, en, dus, en, en niet ten, geheel ten onrechte. Nee, dus, dus, dus het liefste willen <coughs> mensen dat ze hun eigen... Plaatsen in de hemel kopen via een gebouw bij de universiteit... met een naam mooi. erop, prachtig, nou ja, als... labeltje lepeltje erop, oh, Philipszaal. Saal, een kudderijen sponsoren, dat prima, Een sponsoren, ja. Nee, dus, dus mensen hebben het liefst dat. Maar als je zegt maatschappelijk, als wij vinden dat... Uh, weet ik wat, de muziekscholen uh, moeten blijven... Ja, dan zal dat meestal toch effectiever gaan via de overheid natuurlijk. En dan moet je dus belastinginkomsten hebben. Dat is ook interessant. De Scandinavische landen, hè, daar hoor je deze verhalen niet. Want die doen het dus al. Die betalen al heel veel belasting. Mm. Dus het is, het, cultureel is het heel erg verschillend. Noordelijke landen zijn gewend belasting te betalen. En de rijken uh, nog verder weg het meest. En daar worden dus op die manier uh, geregeld. Maar nog even dat stapje terug. Als je dan dus in veel landen waar geld is... Uh, de discussie langzaam ziet opkomen. Uh, Waarom bij ons dan niet eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Dat is een beetje Nederlands. Dat, dat we dat... Ja, het valt mij zo tegen. Hè? Nou ja, ze zeggen allemaal, als je het bedoel, vraagt... Ja, ja, nou we ja, we hebben dan het, al het dan dat, hè? Zo, Meer dan, dat dan dat dat belasting. Dat zeggen ze. Ja, wij hebben nu een hoogste drie van 52. Dat het was dus toen ik jong was, was 72, 72 in Nederland. Ja. He, dat weten we nog wel na de oorlog. Dus ja, ik vind zelf... Bedoel, ik, vind. vind Persoonlijk vind ik dat het zou niet meer dan 50% mogen zijn, dat je dus de helft niet meer dan de helft weggeeft. Maar goed, oh. eh, afgezien daarvan. De, de rijken bij ons betalen al, hè, want je zit bij ons al heel gauw natuurlijk in dat hoogste tarief. Hè. De middeninkomens zitten er al in. Ja. 58.000 euro belastbaar inkomen dus. En dat wordt in het kabinet wil dat nog weer verder verlagen. Dus dat je eerder. Oh. Ja. Dus wij hebben een, een soort. Dus kortom talent. bij ons is het eigenlijk al een beetje ja, ja, op die, zit manier al een beetje in die manier geregeld. Ja. Ja. Je, je zit al heel gauw in het hoogste tarief. En Als... wij, hebben dus, wij gaan bij wijze van spreken al eerder een soort vlaktax. Dat we dus eenzelfde tarief voor iedereen hebben. Dan kunnen die tarieven omlaag. Dan moet iedereen en, en al die aftrekposten afschaffen. Dat zou geweldig helpen. Maar uh, spreekt u daar mensen wel eens op aan? Want u zegt: ik ben echt heel erg teleurgesteld. Ja. Nou ja, zo zit ik niet in elkaar. Ik denk dan, we hebben dus mensen die vooraanstaande... Jeroen van der Veer, verdient dus zat. Nou ja, die zitten dan typisch in die concertgebouwhoekjes. Dan heb je drie lagen, dan kan je als je heel veel geeft... mag je nog een extra diner en dan minder diner als je wat minder geeft. Ja, A en B en C. Maar ja, die mensen zouden kunnen zeggen... Jeroen van der Veer leeft eenvoudig, prettige man, niks meer aan de hand. Maar ja, de gebaren, scheepbouwer... Scheebouw verdiende vorig jaar 131 maal het inkomen van een telecommonteur bij KPN. Hm. Nou ja, wat die doet, is hij belegt zijn geld in ondernemingen. Maar hij had ook kunnen zeggen: Ik begin de uh, Ad Scheebouwer Foundation. En ik ga mij richten op uh, zo'n en zo uh, goede, goede doelen die mij na aan het hart liggen. Maar dus die gebaren zie je niet. Uh, Benning 80 miljoen, nooit meer wat van gehoord. Maar dan, he, heeft u zelf kinderen? Ja. En heeft u daar de discussie ook mee? Want nee, ik, ik maar ik heb wel aan... een, een, een helder plan. Want uh, ja? kijk, ik, ik denk net als Carnegie... je moet de kinderen nalaten wat, wat, uh, ja, wat hun deel is. En het extra zal bij mij naar de natuur gaan... Maar zeggen de kinderen niet zoiets, ja, ja zeg, schijt er nee, uit, je gaat toch zat niet. naar die natuur en ze sluiten die hekjes, je mag er niet naartoe. En op nee. zondag lopen ze nog aan je kop te zeuren, dus schij uit, geef nee. het aan ons, wij maken er wel feest van. Joh, nee, de, die, die generatie is, niet. is uh, mijn zoon heeft een bedrijf en mijn dochter werkt en die, die zijn ook absoluut niet uh, op geld gericht. Daar is geen discussie over? En in, in hey. welke vorm geeft u dat dan aan de natuur? Dan nou ja, welke, kijk, welke de, dan, dan kom je dus bij de stichting op naam. En, en, uh, dus, dus wat ik nu doe, ik bedoel eigenlijk precies zoals de Carnegie zei. Ik probeer nog zoveel mogelijk door beleggen. Het gaat dit jaar niet erg goed natuurlijk. Maar het is een slecht jaar voor de vogeltjes, wat mij betreft. Maar als je dus meer, uh, als ik dus meer kan door beleggen, het fonds groter kan maken. Nou, dan moet het punt komen dat je zegt, nu gaan we dat in een Stichting omzetten. En dan, ja, ik heb nog niet echt concreet uh, of het nou de Leverik wordt... of uh, uh, de Grutto, ik bedoel, allebei bedreigd, of maar, maar zoiets. Maar meneer Van als ik uw verhaal even uh, probeer samen te vatten, dan krijg ik toch het gevoel, als u op de fluit belaast... en u kent al die types die dan aan moeten komen hollen... namelijk de mensen die toch uh, behoorlijk wat geld hebben in Nederland... dan krijg je zo'n initiatief toch uiteindelijk wel van de grond. Van, luister jongens, we moeten iets doen, want het is een ja, buitengewoon nou ja. lastige periode. Het zou beter zijn, denk ik, als mensen als Hans Weijers of, of Jeroen van der Veer dat, dat zouden zeggen. Ik bedoel, De leiders van de grote onderneming of, of als scheepbouwer. Ah, u zegt het nu? Ja, ik zeg het nu. Dus luisteren uh, we uh, misschien, uh, het misschien uh, niet. Ja, maar Van der Veer is weg en uh, Weijers is bijna weg. Dus, uh... Nou, die, die, zijn, nee, maar die zijn natuurlijk nog heel actief in het circuit, zal ik maar zeggen. Maar u is er ook? Dus, uh, die, die, uh, ja, maar goed, kijk, ik heb nooit een hoge dunk van mezelf gehad... wat betreft ja. de, de invloed die je hebt door... Oh, u door denkt, was, ja, als, de vluit, als ik He? op de blaast, blaas, dan sta ik uiteindelijk <laughs> in mijn eentje. Ik hoop het niet. Nou ja, ik bedoel, Hoort zegt het voort. Hè. Het is toch een kwestie van, als meer mensen iets zeggen... dan ja. uh, ontstaat er toch een soort uh, stemming wellicht. Hopen we maar. Hartelijk dank voor uw uitleg en uw komst natuurlijk naar de studio. U hoorde Jaap vandaan. Autoroop, Beko, topman en beleggingsspecialist. ging dus over het initiatief van aller, allerrijkste in een hoop landen, om uit eigen zak de wereldeconomie... in ieder geval een beetje uit de slop te trekken... door hogere belasting te betalen. Dank voor uw komst. De ene naar de andere gemeente weert motorevenementen... zoals de populaire Harley-dag. Nu dus weer Enschede. Want met het binnenrijden van de zware, blinkende en grommende motoren... krijg je vanzelf verstoring van de openbare orde, vrezen ze in Twente. Een toertocht van de door velen gevreesde motorclub Satudara... die vandaag zou plaats hebben, werd op het allerlaatste moment verboden. Ook in Tilburg waren Harley-rijders vorige week niet welkom. Voor de motoclubs is de maat vol. Ze worden opgeroepen om morgen naar Amsterdam te komen, dat blijkt uit een oproep op een site waar motorrijders elkaar treffen. Ik citeer, als je dit pikt, pik je alles van ze. Kom 4 september naar Harley Dag Amsterdam. Of zwijg voor eeuwig en laat voor altijd met je dollen. <lacht> Geweldige tekst. Dat vindt ook Marion van Wijk, volgens mij rocker en bassist en gek van zware motoren. Hartelijk, hartelijk welkom. Ja, fijn, fijn dat je er bent, want de vertegenwoordigers van de Hells Angels of Satudara, die meiden, toch liever hè, de publiciteit. Ja, dat klopt. Ja. En je spreekt niet namens die motoclubs, dat moet even duidelijk zijn. Nee, absoluut. Je, nee, Maar je bent het er wel mee eens. Jazeker, ja, zeker. ja en, absoluut. Eh, eh, vind je ook niet dat die motoclubs het een en ander aan zichzelf te wijten hebben? Nee, dat vind en... ik niet. Want als je naar het verleden kijkt, ja. en je kijkt naar de Harley-dagen die al geweest zijn. Want het zijn continu Harley-evenementen die, uh, die, die afgezegd worden of afgeblazen worden. Mm -hmm. En dat is allemaal gebaseerd op een gerucht. Waarbij de mensen van de Hells Angels en van Daro dat zelf al tegen hebben gesproken. Dat er eigenlijk helemaal niet zoveel in de hand is. Maar er waren wel bedreigingen over en weer. Ja, die zijn er wel, maar dat, dat, dat is er altijd al geweest. Er is eigenlijk nog nooit wat uit de hand gelopen hier. En als je kijkt naar het buitenland... dan gebeuren dat soort, uh, dat soort situaties, creëren ze daar wel. Maar wij hebben dat hier niet gehad. En als ze het nou zouden baseren op het feit... dat dat in het verleden gebeurd zou zijn... of dat er echt risico's zouden zijn... maar ze los het vaak onderling wel op. Maar dus je moet wachten zodat mensen elkaar echt een gat in de hars slaan. Nee. voor jaar. Nee, maar ik, ik hoef het u nee. toch niet uit te leggen. Als wij hier iets raars over de uh, uh, motoclub zitten... Dan, joh, dan loopt meteen die, die, uh, die site vol met de meest uh, grove bedreigingen. Stuur nog uh, je kinderen, of je ze wel of niet hebt, maakt niet uit. Worden ook nog gefileerd en op de barbecue gelegd. Nou, die bedreigingen heb ik nog nooit gezien. Nee, maar, maar goed, dat bij kan. wijze van spreken. U, u weet heel exact waar, waar het over gaat. Het dus, is gewoon een, een heel naar-agressief sfeertje. Nee, absoluut niet. Nee? Nee, absoluut niet. Maar dat is wel het beeld. Ja, maar dat is het beeld. Maar dat is het negatieve imago wat gecreëerd is. En dat is Daar kom je er ook... niet zomaar aan. Nee, maar dat, ja, nou, dat weet ik niet. Ik, ik heb een, een voorbeeld daarbij. Ik heb, een, uh, ik heb vier dochters. En mijn oudste dochter die, uh, die, die, die, die bevond zich op een gegeven moment in het circuit. Nou, dan zie je jongens, lange haren, zwarte t-shirtjes onder de plakplaatjes. Dat was een kroeg in Arnhem. En ik ben een keertje met hem mee geweest om er eens te kijken. En het waren lievers. Het waren schatjes. Ja, dat ja, wel. En dat is echt waar. Het ja. speelt met Lego. En het slaapt met de, met de teddybeer. Ach. En dat is ongelogen waar. Ja. Hey, maar het zijn het... hartstikke lieve mensen met een mening. En dat zie je bij die bikersclubs ook. Wij komen er echt heel veel met onze band. Ja, ja. Maar dat was toch met de Baarde van Dorp toch ook in de tijd? Een ja, ja, Nou ja, goed. Natuurlijk. Het, het punt oh, is. Ja, dus het hou je. Nee, maar ja, maar hou je is kort samengevat, uw verhaal. Er zitten in elke groep er een paar Juist. van die types. Ja. Maar spreek daar niet de hele wereld op. Juist. Van. En dat, dat, dat vind ik ook echt. Kijk, mijn hart ligt bij die motorclubs in de zin. Wij komen er heel veel met onze band. Ja. Wij spelen er echt heel veel. En waar wij ook komen, dan zijn de mensen van de Angels, dan zijn de mensen van uh, uh, de, de Black Sheeps. Dat is een, een aftakking. Ja, het zijn hartstikke vriendelijke aardige jongens. Ik speel ja. daar liever dan in een kroeg waar iemand mij in een pak toe... Toetreed. En weet je, die hou ik meer in de gaten dan dat soort mensen. En dat ja, meen ik Waarom, waarom houdt hij die met het pak in de gaten? Nou, dan? omdat ik mijn ervaring, en dan baseer ik dat op mijn eigen ervaring... ik bedoel, ik ben directeur van een bedrijf... en ik denk dat hij die beter in de gaten moet houden... Dan maar wat die bedoelt u, dan? Want... Die man met het pak wil met uw zoenen of zo? Nee, nee, nee, nee, oh. nee maar die willen altijd, hoe moet ik dat nou zeggen... Die, die, een, een, een, een, een, de ruigste types hebben vaak en een mening en durven te zeggen waar het op staat... En de andere, het andere bevindt zich vaak in de verkoopsfeertjes van... ik moet iets, iets van jou en, en daar klets ik maar zo om, weet je. Het is, je, ja, het, het, het is een sfeertje wat mij bevalt... omdat mensen heel duidelijk zijn en zeggen waar het op staat. U, u noemde het al even, die bands, pebbles en de bam-bams. Yep. Ja? Heel even een <laughs> stukje luisteren. Ja, nou jong, komt jou nog of niet? Ja, hij komt nog. Eens ja, niet. maar je hebt soms op het uitzender. wacht. <laughs> dan komt hij echt. Ja. Er zit hele mooie samenzang ook in. Ja, ah. is mijn man, en dan kom ik erbij. Ja, je verwacht eigenlijk, maar dat is natuurlijk net zo'n cliché. Je Volk verwacht klik, eigenlijk... Hè? Je, ja, precies. Je verwacht eigenlijk gewoon zo'n soort klerenherrie uit het uh, ook daarnaast waar drie ja, harlews nee. en aan de start te zijn en tegen elkaar omvallen... en een of andere iemand die heel hard gaat oh. schreeuwen... omdat hij denkt, ik moet het opruimen. Maar ja, geen sprake uh, van. Nee, rijdt u zelf ook, Moza? Wij hebben motor gereden. Wij niet. willen wel we gaan, maar we hebben wel motor gereden, beide. Mijn man en ik. Ja. Een goede vriend van mijn man die is op een gegeven moment een hele rustige rijder. Graan op de weg in de achterhoek omgegaan, nek gebroken weg en toen durfde ik niet meer. Vier Ach. kindjes en vier kleinkindjes op komst. Ik dacht, nou, dit gaan we me niet meer doen. Maar ja. Het kriebelt wel weer. Ja, uh, via de dochters, hè? u zei het net ja. al, die vinden die niet een nare. Moeder met een passie voor rockmuziek. Dat is zelf mama wel gewend. Okay. <laughs> hey, nog heel even terug naar de, die protestdag hè, vanmorgen in Amsterdam. Uh, gaat u daar zelf ook naartoe? Nee, wij kunnen er niet naartoe, want wij spelen vanavond weer oh. bij een bikerclub. Ja. in Weert. Uh, daar kunnen we een manier niet redden. Maar, maar anders had ik u vind het, het wel het... gedaan. Ja, absoluut, absoluut. Ik wil mensen ook oproepen om er gewoon aan toe te gaan. Want weet je, het is een stukje burgerlijk ongehoorzaamheid... En wat is die dan gezond... de boodschap? De boodschap is dat het gewoon netjes kan. Dat het gewoon wel netjes kan. Dat het al die jaren een feest is geweest. We zijn op zoveel Harley-Treffers geweest. En het is altijd zo gemoedelijk. Het, het, het zijn zulke sfeertjes. Ik zei, vertel eens, wij... Dat is dan een heel klein uitstap. Als wij spelen bij een, een bikerclub... word ik heel vaak van tevoren gebeld. Gommion, met hoeveel zijn jullie? Want jullie moeten nog een eind terugrijden. We zorgen even lekker voor broodjes en koffie onderweg terug. Daar kom ik nergens tegen. En wat tegen. gebeurt er op zo'n dag? Is een beetje lullen over Harleys? en Ja, uh... elkaar weer tegenkomen. Want het is eigenlijk een grote... Ik zie dat als een soort reunie. Je komt elkaar altijd weer tegen. Ja. Nou heeft de gemeente Amsterdam geen maatregelen genomen. Zegt de vergunning is ook niet nodig. Wat denk je? Toch als ze durven, zouden ze niet in durven grijpen als het eventueel misgaat? Nee, dat denk ik niet. Ik, dat, het gaat ook niet mis. Ik nee. geef het je op een briefje. Het gaat gewoon nou ja, niet mis. Ja. En het is ook niet zo dat ze morgen met een... ja, met een, een ME om de hoek gaan staan. Of nee, nee, dat, ja, ik, ik, weet het, ik, ik denk het dat het niet. Toch... Ik verwacht het niet. Echt nee. niet. Nee, dit is gewoon een oproep om... Weet je, dit, dit, de, de, de manier waarop en, en waar ze ermee instappen... is al om te laten zien, jongens, wij willen laten zien... dat het gewoon heel erg dat het goed kan... En daar, ja, ik maak me geen zorgen. Absoluut niet. Nee, want zowel dus mensen van het Tzatudara... die komen dan naar uh, Amsterdam als ja. ook... De, ja. En jullie weten ook, de, de president van de Hells Angels is een Molukker. Denk je niet dat die mensen dat zelf met elkaar goed gaan oplossen? Ik maak me er echt geen zorgen om. Echt niet. Nou ja, het is altijd een beetje een schimmige groep geweest, toch? Die Satudara. Ja, maar het wordt, ja, wordt gecreëerd, vind ik ook. Dat, was een, dat zijn die metalheads ook. Ja? Uh, het is altijd eng als het donker is. en lange haren en plakplaatjes. Mensen zijn daar bang voor. Het is een imago-probleem. De, de, de chef van Satoudara heeft ook gewoon een knuffel en een plakplaatje. Ja. Die mensen ik. moeten er misschien maar gewoon naartoe gaan. Ja, nou, ja. dat vind ik absoluut. Ga er naartoe en ervaar het eens. Ja. Het is geweldig. Nou. Wie weet, ik hoop dat het allemaal heel goed afloopt. In ieder geval, hartelijk dank uh, voor je komst. Marion van Wijk, bassiste van de Pebbles en de Bems. Bam veel gevraagd op Harley-dagen en andere motortreffens. En zij breekt, u hoorde het, een lans voor Nederlandse motorclubs. Volgens haar heeft niemand te vrezen voor Harley-rijders. Meer informatie hierover via nieuwshow.nl. Zometeen dan gaan we uh, verder met uh, van alles en nog wat. Twaalf wilde Koninkpaarden verhuizen deze week van de Ooipolder naar Bulgarije. En vroege vogels helpt ze vangen. En als we ze hebben, praten we met. Akko. Maar je Zo'n dan. Enkele van zomer. Over zijn natuurjaar. En we lanceren het nieuwste winnende scrabbelwoord: wat Meetpaalcamera. Plus het succes van Jaap Dirkmaat. En een ode aan de herfst. We kijken verrast naar een dwarrelend blad.